12 uur. Dioke Teertstra met het NOS Journaal. Israël heeft het bestand in de Gazastrook opgezegd. De legerleiding heeft dat laten weten aan vn gezant Serri. Daarmee is de humanitaire gevechtspauze, die drie dagen stand had moeten houden, alweer voorbij. De pauze ging vanochtend vroeg in, maar na een uur of vier werd alweer gevochten. Het is onduidelijk welke partij het staakt het vuren als eerste heeft geschonden. Palestijnse autoriteiten zeggen dat een Israëlische tank tientallen Palestijnen heeft gedood bij de zuidelijke stad Rafah. Israël zegt dat de aanval een reactie was op beschietingen vanuit Gaza. In Oekraïne is een deel van het repatriëringsteam op de ramplek van vlucht MA17 aangekomen. De 70 onderzoekers en experts uit Nederland en Australië waren vanochtend naar het gebied afgereisd. Het team gaat direct aan het werk. Ze gaan op zoek naar persoonlijke bezittingen van de slachtoffers en naar stoffelijke resten die nog in het gebied liggen. Het is voor het eerst dat Nederlandse experts aan de slag kunnen op de ramplek in Oost-Oekraïne. Gisteren was er al een groep verkenners aangekomen. Directeur Pijbes van het Rijksmuseum vindt Amsterdam vies, vuig en te vol. In een open brief aan de NRC schrijft hij dat als er niets gebeurt... de stad de miljoenen toeristen niet meer met goed fatsoen kan ontvangen... Pijbis wil onder meer dat wat hij noemt de beschamende wantoestanden in de prostitutie worden aangepakt. Dat er meer fietsenstallingen komen en dat het vuilnisophaalsysteem op de schop gaat. Het stadsbestuur zou Amsterdam weer leefbaar moeten maken. De huidige plannen daarvoor gaan volgens de museumdirecteur niet ver genoeg. Lars Boom verlaat Belkin, hij rijdt vanaf volgend jaar voor Astana. Dat maakte de wielerploeg uit Kazachstan bekend op de website. De Nederlander heeft voor twee jaar getekend bij de ploeg van tourwinnaar Vincenzo Nibali. Lars Boom won in de Tour de France de vijfde etappe. Het weer nog, periode met zon bij een graad of 25. Tegen de avond kan een bui vallen. Morgen begint zonnig, later in het hele land stevige buien, soms met onweer. Het wordt maximaal 28 graden. Dit was het NOE. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam Amersfoort voor de afrit Bunschoten 4 kilometer. Verknapend Hoeverlaken 4 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam voor de Van Brede 3 kilometer. Richting Hoek van Holland op de A20 Klein Kleinpolderplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Van ZFM Zandvoort Iedere werkdag van 12 tot 2 Hando ja, Mocht u af en toe wat bijgeluiden horen Voorbij stormende auto's Nou, We hebben lekker de ramen open hier Dat is gezonder dan er is een airco aan dus. We hebben de ramen nu maar eens lekker open Dus als u af en toe wat bijgeluiden hoort nou ja, Dan is het net om voor buiten te zitten Goedemiddag Het is zomer in Zandvoort, Z in Z. Oftewel, zomer in Zandvoort is lekker buiten. En ik hoop dat het op het strand ook een beetje uithouden is, dames en heren. Dat is gezellig als je meeluistert op het strand. Hè. Gewoon, eh. Uh, in op je mobiele telefoon en lekker CFM luisteren. Pas op voor de Pieterman, hè, want die zijn gevaarlijk, hè. Die, uh, die, die vissen. Ja, dat uh, is een rot ding hoor. Dus kijk uit bij de zee. Maar de zee is wel lekker, denk ik. Ik ben er zelf nog niet in geweest, dat moet toch eens gebeuren hoor. Ik denk dat ik dit weekend maar eens de stoute schoenen aantrek. Ik weet dat het vervolg... als ik in de zee ga, dan krijg je gelijk bij zand voor de tsunami. Maar oké, okay. dat moeten we dan maar voor lief nemen. Dan ga ik in een wijk aan Zee de zee in, dan krijg je hier een tsunami. Ja. Het is vrijdag, het is de weekend editie, we hebben de zin er. We hebben straks tussen 1 en 2 een ontzettend leuke gast in de uitzending, dames en heren. Ja, ja. We gaan eventjes uh, straks om, uh, om 1 uur. dan komt uh, Ronnie Brouwer. U weet wel van dat bekende café aan de Altestraat. Die komt uh, lekker vertellen over 15 jaar Laurel en Hardy en nog andere leuke dingen. We gaan uh, een leuk uurtje vermaken. Op deze zomerse vrijdag. Is dus allemaal luisteren er, hoor. Ik heb er zin in vandaag, ik weet niet wat het is, maar ik heb, ik heb zomaar zo'n zo gevoel van ik heb er zin in, ja. En ik zie nu dat ik uh, iets vergeten ben, dus ik moet even iets, iets regelen. Ik ben, ik ben iets vergeten, momentje hoor. Dan maar vergeten om een toetsenboet <laughs> mee te nemen. Oh oh oh wat stom hè. Dankjewel, Angela. Ja, De continuï continuï continuïteit moet doorgaan. Oké, okay, nou, dat is ook weer geregeld. Ja, Anders kan ik die andere computer niet starten. Als geen, geen he. je geen toetsenbord hebt, dan kan je dat niet opstarten. Dat gaat niet. <mys> la, la la la la la la. Goed, nou, um, ik heb uh, lekkere plaatjes laat staan. Een paar uh, leuke, vlotte, lekkere, gezellige dingen en zo. En uh, wat ouds en wat nieuws. En uh, nou ja, we krijgen natuurlijk straks ook nog het regio-nieuws. Dat om uh, half één. 1... Kortom, een vrolijke vrijdag in Zandvoort. Bij het vrolijkste radioseizoen van, Z van uh, Zandvoort omstreken ZFM. En we gaan aan de muziek. Hop. Enrico Ecks Ecclesias, yeah. Ecclesia find is just like that. Enrique Come and take Because me, it, baby girl. Got me begging, got me hoping that the night don't stop. Lock that body, copper, don't stop partying. I bet you'd De zoon van hem. En dan hebben we dat het heette Bailando. Op dit moment zijn dan wel de Engelse versie. Zoals dat er dan nog netjes bij staat. Oh ja? Ach God. Nou, vooruit dan maar weer. Ja. Meer met Broken heart. dat is nou niet zo zomers, maar goed, oké, okay. dat kan ons schelen. Dit is gewoon lekker. En Dit is Crystal. Ja. Hij heeft ook een lekker, lekker zomers plaatje. Ja. Ja, I'm in love. Nou. Like dat is fijn voor je meisje. I'm in love, I'm in love with a boy like you. I never thought, never thought I'd be swept off a straight line. Don't you know that you know that you'll be to the same melody he doesn't know it yet but that's all right it's just a matter of time before the sun shines i'm living on love you see no need for sleep no place to hide can't along a way to have you next to me don't you know don't you know that you'll be Ah, ze is verliefd. Nou ja. Dat is toch mooi. Als je verliefd bent. Dat is boosje mooie je is. Eh. Crystal, Ze komt uit Zandvoort En uh, niet Zandvoort, maar Zandpoort. Hè? Ligt hier vlakbij. Dus uh, het is gewoon een regionaal meisje. Hè? En het is gewoon, uh, die heeft het helemaal gemaakt. Gewoon geweldig. Met lekkere plaatjes. Leuke liedjes. Crystal En dit heet I'm in love. Um, ja, straks tussen 1 en 2 hebben we Ronnie Brouwer te gast. U weet wel van dat beroemde café aan de Halterstraat. Vanwege het 15-jarig bestaan. En zo gaan we een beetje herinnering ophalen. Een beetje een beetje gezellig uurtje van maken met... Uh, met onze vriend. En uh, het, straks ook nog, dat kan ik u ook vast even aankondigen, dames en heren. Dat is ook natuurlijk weer geheel onvoorbereid. Maar zo zijn wij. Dat doen wij natuurlijk gewoon. Uh, tussen twee en drie uh, gaan we weer even battelen. Ja, Albert Jan en ik hebben gewoon weer besloten om... de uh, Battle of the Giants down memory lane weer even te doen. Dat gaan we doen tussen twee en drie. Dus, uh, dat betekent weer een uurtje hele aparte muziek. Hele mooie muziek. Uh, van alles wat, uh, ja we noemen het een battle, maar het is gewoon elkaar een beetje uitdagen. Om uh, uh, uh, uh, gewoon alleen maar prachtige mooie muziek te draaien. Nou, dat gaan we dus uh, straks ook doen. Tussen twee en drie, dus de Battle of the Giants. Again, down a memory lane. Jawel. En nu, uh, we gaan een plaatje draaien. Nou, lijkt me op zich helemaal geen verkeerd plan. Om een plaatje te draaien. Als uh, die computer wil. Maar die zegt weer: van... Joh, doe het even lekker zelf. Oké, okay. ja, je hebt af en toe van die computers. Die zeggen dan gewoon: van... Joh, doe het even lekker zelf. Ja, nou. Even kijken of hij het nou doet. Nee, hij doet het niet. Hij heeft geen zin vandaag. Hallo, computertje. Kom nou. Anders moet ik het anders gaan verzinnen. Hé? Kom nou. Hé. Hey. Hij heeft geen zin. Nou, oké. Okay, dan slaan we deze over. En dan gaan we gewoon naar de volgende. De het ritme van Zandvoort. Ook op internet. Zfm. www.zfmzandvoort.nl Dat wou ik zeggen. Dit is Deep Blue Something. Ja, er staat een eigenwijze plaat tussen. Die wilde niet. Dit is Breakfast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 De de 90's en dat, dat heette Breakfast at Tiffany's. En dat was natuurlijk een film. Ja, dat weet u natuurlijk wel. Breakfast at Tiffany's, dat was een film. ja Oké, okay. uh, want in de Tiffany's in Harlem kon je niet ontbijten hoor. Nee, dan ben je voortdurend naar buiten geschopt. <laughs> Oké, okay. wat uh, krijgen we nu? Oh ja. Dit is uh, Five Seconds of Summer. En dan man, don't stop you, like kind of you got me thinking that we can run away You take me Oh oh But then I asked for your number Said you don't have a phone It's late now I gotta let you know that 5 Seconds of Summer, ja, Zou ik het zeggen. Klopt het niet. En dan hebben we het heet Don't Stop. Nou, dat zijn we nog lang niet van plan om te stoppen. Nee, we hebben nog even. Voorlopig zitten we nog even vast. En als je wat bijgeluiden hoort. Ja, voor Zandvoort en de regio. Ja. Uh, ik wou zeggen, als u wat bijgeluiden hoort, af en toe we hebben lekker de ramen open. Dus mocht er een vliegtuig overgaan, dan hoort u dat gewoon. Hier is het regio nieuws met Angela de Koning. Ja! Deze zaterdag kan er weer klein chemisch afval worden ingeleverd. De Gemelkaar staat dan op de volgende plekken: bij supermarkt Dirk van den Broek uh, van 9 tot 10. Bij supermarkt Fomar van 10 over 10 tot 11. En op de tolweg van 10 over 11 tot 12. Kleinchemisch afval kan ook altijd op woensdagmiddag worden ingeleverd op de gemeentewerf. Meer informatie hierover vindt u op de afvalkalender van 2014. Het college van burgemeester en wethouders gaat in op de door social Sandvoort gestelde vragen over de wateroverlast. Die na de hevige regenval van 11 juli was ontstaan. Dus niet van afgelopen week... maar als van eerder. Zo meldt de wethouder onder meer... dat de bergingsbassins zijn opgewassen tegen regenbouwen... buien van deze omvang... en dat door het intensiveren van het kolkenreinigingsprogramma... minder verstopte straat en trottoirkolken zullen voorkomen. In het gemeentelijk rioleringsplan is en wordt... Rekening gehouden met de meest recente gegevens ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen, zoals klimaatverandering met bijbehorende extremen in het weer. Een half jaar na oplevering wordt Natuurdru Natuurbrug Zandvoort al uh, volop gebruikt door planten en dieren. Zelfs soorten die op uh, zo'n korte termijn niet werden verwacht. Camerabeelden en tellingen bewijzen de eerste successen van de nieuwe verbinding... tussen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse waterleidingduinen. Was de natuurbrug in december 2013 nog een kale zandvlakte? Nu groeien er vele waardevolle mooie duikplanten... waaronder ook enkele zeer zeldzame exemplaren... Ook zoogdieren hebben de brug gevonden en er lopen inmiddels regelmatig vossen en konijnen voorbij. Net als libellen, bijen, vlinders en springhanen. Blijfler, verrast zijn de medewerkers en vrijwilligers van natuurmonumenten, PWN en Waternet... met de snelle komst van zeldzamere soorten op de brug. Bedreigde rode lijstsoorten zoals de kleine parelmoervlinden zijn inmiddels ook gezien. Dus het is wel leuk om naar eens dus te gaan kijken. Bestelbussen, vrachtwagens, alles wordt in de smalle Frans-Zwaanstraat in Zandvoort neergezet. Er geldt bijna overal een parkeerverbod, behalve in deze straat. Daarom worden hier veel bestelbussen, vrachtwagens en andere wagens geparkeerd. Door de blokkade die de wagens veroorzaken worden fietsers vaak van de straat gereden... omdat zij niet of nauwelijks kunnen uitwijken... Ook strandbezoekers parkeren hier en lopen vervolgens 600 meter... om ze 6 euro uit te sparen. De parkeerterreinen bij, de, bij het strand staan daardoor leeg. Of schoon naar een officieel wildkampierverbod geldt in Zandvoort... trekken sommige globetrotters zich daar weinig vandaan. De nachten uh, zijn er de laatste weken warm genoeg voor... en het scheelt hotel- en campingkosten... En er is ruimte genoeg, genoeg, zo denken deze wildkampeerders erover. De zandwoorden zijn er eigenlijk niet zo heel blij mee. De natuur is heel kwetsbaar en heel vaak, meestal, laten de wildslapers de nodige rotzooi achter. En dat is niet alleen afval, maar ook uh, afval van uh, menselijke aard, laten we het zo zeggen. Bij gebrek aan het toilet en zo. En tot zover het weer. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Vandaag is zomermaand nummer drie begonnen. En het weerbeeld ziet er nagenoeg hetzelfde uit als gisteren. De zon schijnt weer flink. Maar af en toe trekt er ook wat sluierbewolking over. Het blijft overal in de regio droog en de wind is zwak tot hooguitmatig uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt naar de zomerse 25 graden. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt. Het blijft vooralsnog droog en bij een zwakke zuidoostelijke wind... daalt de temperatuur met moeite naar een graad of 18. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook stapelwolken... die kunnen uitgroeien tot fikse regen- en onweersbuien... De wind is zuid tot zuidoostelijk en de temperatuur stijgt naar 26 à 27 graden. Na morgen blijft de zon uh, flink aanwezig. Maar tot en met dinsdag kan, uh, kunnen er dagelijks regen of onweersbuien tot ontwikkeling komen. De wind is dan zwak tot matig en meest uit het zuidwesten. En met temperaturen tussen 23 en 25 graden is het prima zomerweer. Tot zover. Is dit toch Sam Smith? En uh, die wil graag dat je bij hem blijft. Of bij de blijft kunnen ook, natuurlijk. Dit is Eric Clapton, jawel, van zijn nieuwe album: The Breeze. De titelsong. Je kent het, uh, The Breeze. Dat is een van. Elk bluesbeentje speelt het, denk ik wel. Maar dat, dat maakt niet uit. Toch is het weer een nieuwe versie van uh, Clapton and Friends. De um, hij heet ook The Breeze and Appreciation of JJ Kale. Het zijn allemaal nummers van deze beroemde Amerikaan die vorig jaar overleed. En die een grote inspirator was voor Eric Clapton onder andere. Want zijn, uh, Clapton's uh, eerste, een van zijn eerste grote solo hits, After Midnight, was natuurlijk een JJ uh, Kale nummer. En ook het nummer cocaine wat Clapton opgenomen heeft, was een JJ Kale nummer. Uh, de twee waren trouwens ook goed bevriend. Dik bevriend, mag je wel zeggen. En uh, Clapton had al het idee... Uh, toen J.J. Kale vorig jaar overleed... om uh, dan een, een, een... ja, een tribute aan hem te brengen. En hij heeft uh, dat niet alleen gedaan natuurlijk. Hij heeft daar een aantal prachtige mensen bij uh, uitgenodigd. Onder andere Mark Knopfler van Dire Straits. Uh, Don White... Uh, verder Willy Nelson, die doet ook nog mee. Die doet ook nog mee. En, en uh, Tom Petty van de Heartbreakers. Nou, dat is een illustere club die uh, deze prachtige CD gemaakt heeft. Ik kan hem u uh, werkelijk aanbevelen. Het is geweldig. Het is heerlijk, heerlijke muziek, vooral om, uh, om naar te luisteren. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. Ja, dat ook nog. Het is dus Kovac. My love. Wat een prachtplaats. champagne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 Geweldig liedje is het toch? Frans Hassema. en uh, dat, dat heet het de Laatste Tango. Over het gevolg. A man about a boy. And I know it's stupid.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 aware that here and there are traces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 Washington. Dat is oud. Ja, ja. Mad about the Boy. Een van die prachtige klassiekers, hè. Die je steeds weer terug hoort komen. U laat ons nog steeds als CFM luncht. Op deze, deze prachtige vrijdag. Dit is Dimitri van Toorden. Dit is een niet alleen voor kinderen. Dus alle volwassenen uit die radio. Het is gisteren gemaakt, omdat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trappenhuis wordt nu een speelplaat. En niet dat zink geeft ze de ruimte. En niet dat dag in de zon.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 Stel je voor, je kon naar spelen op de straten, op het plein kon je en klon de stad zou helemaal van jou zijn. Ergens hoor je kinderen tellen. Je daalt mij 8, 19 10 en je hoort naar al die jaren wie te weg is. is er Dit is een lied alleen voor kinderen, in het land van Koning wel waar, morgen zullen ze niet meer spelen. Een tausvogel vrij klaar, en niet voor kleine zierige vogels, die als kinderen zijn vermomd, die er vleugels naar heeft kort geknipt, hun gezang is haastig geschonken. Dimitri van Toorn! Niet alleen voor kinderen heet het. Ja, het eerste uur zit er al zo wat weer op. We zijn in afwachting straks voor het tweede uur van Ronnie Brouwer. Die uh, gezellig hier uh, komt. We lekker babbelen over het uh, 15-jarig jubileum van uh, dat leuke café. En dat uh, gaan we straks doen in het tweede uur. Dus Ronnie komt straks naar de studio en dat wordt gezellig. Oké, okay, daar kunnen we vast uh, rekening mee houden. Donovan is dit. En het liedje heet Catch the Wind. Het is de laatste voetnieuws. In the chilly a thousand minutes of uncertainty I want to be in the warm heart of your love and mind To feel you all around me and to take your hand along the sand Well, try and catch the wind When sundown pales the sky I want to hide a while Behind your smile And everywhere I'd look Your eyes I'd find For me to love you now Would be the sweetest thing Would make me sing I bet I may as well try I well wind. Ja, ik wou zeggen, het was de Engelse tegenhanger van Bob Dylan natuurlijk. Ja, Donovan. En uh, uh, dat liedje dat heet Catch the Wind. Ja, als u de Average White Band hoort, dan weet u... Het, ook, ook Schots trouwens. Als u de Average White Band hoort, dan weet u dat het uh, eerste uur erop zit. Straks in de tweede uur uh, gaan we lekker vrolijk door natuurlijk. Uh, met als speciale gast Ronnie Brouwer. Ja, wat leuk! En uh, straks om twee uur gaan we ook nog een keer uh, even lekker door... met uh, Battle of the Giants down memory lane. Uh. Albert-Jan zit al helemaal zenuwachtig op de computer allerlei platen uit te zoeken. Die bereidt dat altijd voor, ik doe dat nooit. Draai we wat in mijn op. om. <tstut> ja, dat is zo leuk. Oké, okay, uh, nou, oké. Okay, uh, ja, nou, zometeen dus. Even naar het nieuws. En uh, we zien u straks weer terug aan de andere kant van uh, 1 uur. Tot zo.